Uur. Goedemiddag, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. De politie is dringend op zoek naar twee ontsnapte TBS'ers. Ze kropen gisteravond door een gat in het hek bij een kliniek in Nijmegen... en gingen er daarna vandoor in een vluchtauto, een witte Volkswagen Golf. Een van de twee is Luciano Dijkman. Hij zat vast voor extreem gewelddadige overval op een woning in Amsterdam... Een bewoner werd daarbij zwaar mishandeld. De ander heet Sherwin Benjamin Winster. Hij werd drie jaar geleden veroordeeld voor afpersing en een gewapende overval waarbij iemand is overleden. Rij je straks via de A1? Dan moet je even opletten. Die weg zit van Amersfoort tot Apeldoorn helemaal dicht. Komt door het boerenprotest in het Gelderse dorpje Stroe. Het kabinet wil dat boerenbedrijven kleiner worden of helemaal verdwijnen. om zo de stikstofuitstoot te verminderen. Duizenden boeren zijn samengekomen omdat ze het niet eens zijn met die plannen. Het is niet eigenlijk hoe het gaat. Iedereen is uh, van jongs af aan uh, op de boerderij opgegroeid. En. Uh, ja, dat wordt in één keer weggenomen. En dat is, dat, is, dat is niet zoals het moet. Dat is niet zoals het hoort. De gemeente Barneveld roept op om niet meer naar Stroe te komen. Het verkeer staat er helemaal vast en ook de parkeerterreinen zijn bomvol. Vliegmaatschappij Transavia gaat de komende tijd 240 vluchten vanaf Schiphol schrappen. Dat betekent dat er voor zo'n 13.000 boekingen een oplossing moest worden gevonden. Bij 70% van de gevallen is dat ook gelukt en is er een vervangende vlucht geregeld. Bij de rest is het ticket geannuleerd. En dik een half jaar na de Olympische Spelen in Peking heeft schaatser Kai voorbij alsnog een prijs te pakken. Hij begon toen zo slecht aan zijn duizend meter dat hij halverwege inhield om zijn tegenstander voorrang te geven. En de kruising, af oh, voorbij moet inhouden. Hij haalt zichzelf uit. Zonde, zonde, zonde. Kai voorbij. Geen 1, 2, 3. Nee, want het zilver was uiteindelijk voor de Canadese tegenstander van voorbij. Maar het Olympisch Comité vond het zo chic dat hij hem voor had gelaten dat hij een sportiviteitsprijs krijgt. Het weer een graad of 20 in Groningen. Verder naar het zuiden kan het 28 graden worden. En morgen nog een paar graden warmer. In de loop van de dag komen er vanuit het zuiden wel wolken met later ook regen en onweersbui. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het verkeer kan op de meeste wegen doorrijden, maar op de A9 van Amstelveen naar Alkmaar heb je een kleine 10 minuten oponthoud tussen de knooppunten Raasdorp en Velzen. En er rijden geen treinen tussen Spaarnwoude en Haarlem door een beschadigd spoorviaduct. Dat duurt waarschijnlijk tot kwart voor vier. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.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 Well, the way to Pain when dreams get crushed, but we come back stronger. There's always gotta be a way tonight.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 I'm not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 Vamos hebben een vrienden, we vida een vrienden, we hebben een vrienden, we hebben een vrienden, we hebben een vrienden, we hebben een Ik te encuentro ik ben te zien, ik te encuentro ik verdad, por eso ik día no zien, ik de nada, los ik ya te ik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 Al veel te lang geduurd en enkel hier voel ik me zeven vallen tranen op het stuur. De regen druppels op mijn ramen tikken door. De radio staat aan, alleen de zender is verstoord. Mensen gaan en mensen komen. Ik heb een veel te hoge buur en hij wordt telkens weer gebroken. Ben niet eens meer overstuur. Ik heb nu dagenlang al niks meer teruggehoord. Waar doe ik er nog voor? Gesprekken met mezelf in deze polo en naar buiten buiten. Ik zie me lachen op de foto, Maar aan het einde van de dag dan raik ik zo. Ja, aan het einde van de dag dan reik ik zo. Zoog, zo. Aan het einde van de dag dan reik ik zo. Zoog zo, baby, ik besef de hele wereld.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 Is jouw keuze ZFM.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 Ik heb 20 kinderen, mijn vrouw is schön. Mm, alle komen vorbei, ik brauch nie rauszugehen. uit te gaan. Wuh! Ik heb is Ik zoek een land met unbekannten Straßen.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 Ich komm von mir See und am Ende der Straße steht ein Haus am See wo orangen Blätter lieben auf dem Weg ich hab 20 Kinder meine Frau Haus ist schön alle kommen vorbei ich brauch nie rauszugehen